Het midden- en kleinbedrijf krijgt volgend jaar een fonds voor starters van innovatieve projecten. Minister Verhagen steekt 500 miljoen euro in het fonds. Midden- en kleinbedrijven kunnen geld lenen als ze nieuwe producten ontwikkelen. Als het nieuwe product een succes blijkt te zijn, dan betaalt het bedrijf de lening terug aan de staat. Volgens Verhagen is dat een beter systeem dan subsidiëren zoals vroeger gebeurde. De regering wil midden- en kleinbedrijven in zeker 10 sectoren stimuleren... om met nieuwe vindingen bij de wereld op te komen...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 Morgen flinke buien met kans op onweer, veel wind en een middagtemperatuur van zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie: er staan nog 30 kilometer file. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Verzoeten Wouden nog 5 kilometer. Op de A16, breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek, 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 4. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor Moerdijk 3 km. En op de A50 Arnhem richting Os voor het Ewijk 5 km.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 Gratis ICT-service. Voor generatie KPM. Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En dit programma komt vanavond uit de Rotterdamse Schouwburg. Uit het foyer van de Rotterdamse Schouwburg. Want hier in Rotterdam nog tot en met zondag Poetry International. En vanavond staat dit programma dus rechtstreeks uh, komt van dat festival. Ik ga dadelijk praten met de directeur Bas Kwakman. Straks tegen achten komt Erik Lindner langs, want alle literaire tijdschriften worden opgeheven, maar hij heeft met een aantal mensen, nou net op de valreep, een nieuw tijdschrift opgericht. Dat gaat hij uitleggen. En mijn hoofdgast is Armando. Hij kreeg de VSB Poëzieprijs dit jaar. En er is ook alweer een hele mooie, dikke, nieuwe bundel van hem verschenen bij uitgeverij Augustus. Ze kwamen... Ik ga dit gedicht als uh, verklaring voorlezen. Een soort verklaring voor dit hele programma. Een soort motto waar we ons allemaal aan gaan houden. Mooi gedicht. Weet je nog wanneer je dat geschreven hebt, verklaring? Ja, dit jaar of vorig jaar. Nee, vorig jaar. Maar niet, niet op welk moment, s ochtends, s avonds? Nee, nee, nee. nee. Weet, Weet je niet. Weet je het überhaupt wel eens? Weinig. gaan we zo uitleggen. Maar intussen staat het er, maar mooi. Verklaring. Oppermachtig is, zo verklaar ik, het raadselachtige, het onverwachte, het onberekenbare. Of is deze bewering te onstuimig, te blind, te bloeddorstig? Ja, ik heb het waarlijk verklaard. Oppermachtig is het raadselachtige. Baskwakman, directeur van Poetry International. Dat is dus Poetry International. Het raadselachtige. Of een jaarlijkse eerbetoon daaraan. Ja, dat is een van de prachtige definities. We hadden vanmiddag een masterclass van Robert Haas, de Amerikaanse dichter die hier te gast is. En zoals het altijd is, elke dichter zijn eigen definitie heeft. En hij kwam met een definitie dat uh, poëzie de highest possible quality information is. En dat was voor mij ook alweer iets nieuws. Van, hey, dat, dat, die heb ik ook nog niet snel gehoord. En daar heeft hij een masterclass uitgelegd uh, wat, hoe hij dat ziet en uh, hoe dat werkt. En ik heb een hele... Zaal hier in de Schouwburg vol zien pennen met de inspiratie die ze daaruit kregen. Dus dat is erg mooi. Uh -huh. ja. Nu is bekend geworden uh, wat, wat de bezuinigingsplannen zijn, ook ja. ten aanzien van de festivals. Uh, dat zal aan jullie ook niet voorbij gaan? Dat gaat ons niet voorbij, nee. nee. Wat, wat, gaat het ongeveer, wat gaat het betekenen? Nou, helemaal rond is het natuurlijk nog niet uh, wat het precies gaat worden, maar ik denk dat wij uh, vanaf 2013, dus 2011, dit jaar het goed, 2012 zal een lichte korting teweeg brengen en in 2013 zal het een 50 tot misschien 60% korting zijn. Goed, leg nou eens uit aan de hele zaal, aan ons, <laughs> aan Armando, aan mij, waarom dat een ramp is. Waarom is het een ramp? Waarom het ramp is voor cultuur algemeen? Of nee, nee, nee, is voor het festival? nee, nee, dat is met de grote poëzie. Poëzie. Wat, wat maakt dit nu zo bijzonder? Het is de 42e keer dat het gehouden wordt... De, op dit moment zijn er in Nederland 1 miljoen mensen die uh, gedichten schrijven. Die uh, dolgraag uh, poëzie willen schrijven. En een groot deel daarvan uh, komt hier op het festival. Dit uh, festival duurt zes dagen en dan komen ongeveer 5000 mensen. En die gebruiken allemaal dit festival om zich te inspireren om uh, beter te worden in hun poëzie schrijven. Maar ook, en dat zijn niet alleen de mensen die gedicht schrijven, maar ook daarnaast. Om een uh, soort reis te maken hier op het festival aan de hand van de poëzie van internationale gasten. Je kan hier dus heen en je kan aan de hand van de poëzie van een, een syriër... die hier uh, poëzie voorleest, uh, aan zijn hand en door zijn ogen mee op reis... door hoe hij kijkt, hoe hij denkt en wat hij meemaakt. En de, dat zijn heel veel mensen die daar uh, zeer veel waarde aan hechten... en die hier jaarlijks aan voorkomen. Uh -huh. Geef een voorbeeld van wat jij zelf dit jaar hebt gehoord. Of ja, dit jaar. Wat voor jou echt... Voorbeeld voor dit jaar? Wat je blikveld verruimd heeft... Het mag ook uit het vorig jaar zijn, wat mij betreft. Uh, zo, dat is een pittige, als je al drie dagen festival achter de rug hebt, hoor. Uh, nou, die, die, nogmaals, die, die masterclass van Robert Haas. De, uh, de mensen die hier zitten, die lezen niet alleen hun poëzie, maar die beginnen ook te vertellen hoe ze dichten, hoe ze werken, waar hun inspiratie vandaan komt. En... Um, hij heeft een soort stappen gezet van een aantal gedichten die hij geschreven heeft. en hoe hij die geschreven heeft, wat er allemaal gebeurt. Dus het, uh, denk eens na hoe je, uh, hoe je loopt door een straat of door een stad. Je doet een, een deur open en er is een tuin achter. En stel jullie nou eens allemaal voor hoe die tuin eruit ziet. en wat je voorstelt: is dat een tuin die je gezien hebt. of is het een tuin die je de je, eh, plekken verzint. En vervolgens is iedereen gaan schrijven en er kwamen allerlei mensen uit die van ik heb nog nooit zoiets geschreven. Ik zeg het tot simpeler omdat uh -huh. ik daar half was. Maar het is prachtig om te zien het effect bij die mensen als ze op die manier worden getriggerd of geprikkeld om poëzie te schrijven. Overigens is het mooie dat iedereen mag hier zelf bepalen wat hij betaalt in de afloop. Nou, dat is een systeem wat we nu een aantal jaren hanteren. Uh, dat is ook vooral omdat een aantal mensen bang zijn voor poëzie. Poëzie is soms eng, omdat poëzie soms uh, moeilijk is of omdat je het niet meteen begrijpt. En dat vind ik erg zonde, want je kan uh, ook als je niet meteen een gedicht begrijpt... ...kan je ook zitten en daar enorm veel van opsteken. Dus we hebben gezegd, weet je wat, we maken het niet moeilijker dan het is. Je komt gewoon binnen op het festival, je loopt naar de zalen, je loopt naar het programma wat je wil zien. Als je het niks vindt, ga je weer weg. Als je het wel iets vindt, denk je, nou, wat was me dit nou waard? Dat stop je bij de uitgang in een pot. En uh, dat tellen wij s'avonds. En dat uh, daar hopen wij mooie nieuwe dingen mee te doen. En betalen mensen dan gul of niet? Maar dat vraag het ik maar. Het blijft Nederland natuurlijk. <lacht> maar over het algemeen is het bedrag wat wij binnenhalen, uh, ongeveer gelijk aan het bedrag wat we vroeger binnenhalen bij de kaartverkoop. Alleen moet ik daar wel één nuance in aanbrengen. We hebben natuurlijk één grote openingsavond waar we alle. Ja, noem het maar bobo's uitnodigen en alle belangrijke gasten uitnodigen. Dat was vroeger altijd een avond, omdat het te waren, waarin je natuurlijk helemaal niets verdient. En nu als je met klem zegt, ah jongens, het is betaal naar eigen waarderen, hup in die pot, is dat tot nu toe de grootst verdienende avond bij dit nieuwe systeem. Dus dat brengt de balans een beetje omhoog. Normaal, het is ook een boodschap aan de mensen die hier zitten, de, de dagen daarna betaalt men gemiddeld 1,25 euro voor een avond prachtige internationale poëzie. Laatste vraag. Stel je voor, hè? Stel je, voor dat je je hebt helemaal niks met die bezuinigingen te maken. Je mag, je, mag, je, mag iets, je mag iets bedenken voor volgend jaar. Iets wat je altijd nog heel graag zou willen doen op dit festival. Wat zou dat dan zijn? Iets wat echt zou moeten? Nou ja, ik draai het liever om. De, de vele contacten die Poetry International heeft in het buitenland... en de netwerken die we hebben om festivals te helpen op te zetten elders... Die hebben een grote droom om uh, hetgeen wat wij hier doen, zes, zeven dagen in de week, om dat op te pakken en daar gewoon opnieuw te doen. De, de mensen die hier komen, ik, bijvoorbeeld een, uh, in Chicago waarvan je denkt die kunnen toch zelf ook wel iets doen. Uh, die zijn hier geweest en die zeggen van het is onze droom om wat Poto International jaarlijks doet om dat ook te kunnen doen. Dat kunnen wij niet, daar zijn we niet toe in staat zeggen ze is het niet mogelijk om dat hele festival een keer hier te brengen. Maar dat denkt ook Medellin in Colombia en dat denkt ook Durban in Zuid-Afrika. Die hebben allemaal dit festival, omdat het een van de oudste festivals is en een soort standaard heeft gezet. Die hebben allemaal een droom om een dergelijk festival ook in hun land op te zetten. En waar wij nu ook graag mee bezig zijn is dat te realiseren. Om in die landen ook festivals als deze neer te zetten. Oké. Okay. Dank, Bas Kwakman, directeur van Poetry International. Er zit een mevrouw op de eerste rij hartstochtelijk. Ze is het ermee eens. te klappen. Die is het in elk geval met je eens. Dit is Brans met Boeken op Radio 1. Ik ga praten met Armando, die te gast is op Poetry International. Was jij hier wel eens eerder geweest, of niet? Ja, met de Mirandos. Ja? Wanneer was dat? Ach, weet ik niet. Jaren geleden. Ik heb ze. Laten we even luisteren. Die waren dit? Dit was je eigen kwartier. Dit was je eigen kwartet? Ja. Onder andere met Marieke Verheul. Hele, hele, hele aanwezig. Aha. Uh -huh. Maar even over die Mirando's. Die, wanneer ben je met hun weer gaan, gaan spelen? Toen ik want... zesde werd. Toen had ik juist Ik had van mijn 19e tot mijn 66e niet gespeeld. En toen had ik juist gehoord. Ik had 20ste, niet, niet en voor het zat ik een viool. En... En, de, en bevel oefenen. Uh -huh. En uh, toen kwamen ze al, al die melodieën van vroeger gewoon weer terug. Maar wacht even, tot je negentiende heb je, heb, je, heb je wel uh, ja. gespeeld. Wanneer was je begonnen dan op vier jaar? Vijfde. Op je vijfde? Ja. Veel les gehad? Ja, een beetje, af en toe. Maar het Zigeunen repertoire, hoe kende je dat dan? De radio. Luisteren en naspelen? Ja. En ja, dat was maar als op het lijf geschreven... Dat was het, uh, dat vind ik nog steeds mooi, prachtig, trouwens. Wat vind je er zo mooi aan? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, het... ik vind het mooi. Ik kan niet. Nou, het sentimentele en uh... ja, het... ik kan niet zeggen. Het is... Nee, maar dat zeg je, ik je toch. Wel... Dat toch wel wat. Het, sen... Zeer mooi. het sentimentele. Dat ja. is dus. Dat is zoals je ook. Uh... Ja, het ligt mij kennelijk. Uh -huh. Maar je bent, je... je bent op je negentiende gestopt. Ja, want, uh, want toen ik 15 was, voor, was de oorlog afgelopen. Toen begon ik, dus, uh, ben ik meteen professioneel begonnen. En tot mijn 19. En toen was die danswoede over. En toen had ik geen zin meer. Maar wacht even, professioneel begonnen. Je speelde dus gewoon in allerlei uh, cafés. Ja, nou, cafeetjes, dansetjes. Ja. Het was een danswoede na de oorlog. Uh -huh. Dus je had ontzettend veel, uh, veel snaffels. En die gaf het thuis allemaal af. Ik verdien ontzettend veel geld. Maar je ziet het zin me niet. Uh -huh. Maar, maar, uh, ja, van... maar Waar ben je gestopt? Nu? Mij toen? Ik heb geen zin meer. Het is, het, het, bij mij gaat dat uh, iets, iets heel radicaals. krijg geen zin meer. Ja, heb, je dat, heb je dat vaker van met iets wat je aan het doen was... waarvan je dacht, laat het maar zitten? Nee, dat niet. Nee. Maar ja, Ik had geen, uh, geen, geen doel meer. Er waren geen snabbels meer en ik heb een doel nodig uh -huh. en dat uh, kreeg ik weer toen ik zestig werd. Toen je zestig werd kwam dat opeens weer terug, opeens ja. die muziek, waarom was dat? Nou, ik denk er nu wel eens aan terug, denk ik denk goed kreeg ik het voor elkaar, maar ik, ik had, we hadden heel veel snabbels heel veel, uh -huh. zeker drie, vier in de week. Was het, was het moeilijk om dat repertoire weer naar boven te krijgen? Nee hoor, absoluut. Het zat er gewoon uh, nee Wanneer ben je gedichten gaan schrijven? Toen ik twintig was. Na de viool, dus? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. Had je voorbeelden? Ja, ja als het er maar gek uitzag. Uh, ik ik hield niet van uh, echte gedichten met zo. Uh, hoe heet het weer? Uh, die zo rijmen, weet je wel. Sonetten bijvoorbeeld. Sonetten bijvoorbeeld, uh, ja. Dat vond ik niks aan toe. Maar uh, uh, ja, vrijheid. Uh, het was, het was vrij, je het was vrij wat je op kon schrijven. En la, la pensée se fait dans la bouche. De, de, de gedachte kwam in, in, in, ineens op en dan schreef je het op. Uh -huh. en je hebt hier nou bijvoorbeeld iets voor je liggen? De boxers, bijvoorbeeld. Dat is geen Nee, maar wat je daar doet. Dat is iets... Nou, wat, wat zijn dit dan, die, die, die teksten? Dit zijn, dit zijn teksten van boksers ook. Alleen, maar, alleen ja? maar, ja. Maar dat is iets wat je vrij snel in je, in je poëzie ook, ook bent gaan doen. Ik herinner me bijvoorbeeld, heb ik als eens gekocht, de literair tijdschrift, was het Gart Waarin je eh, gesprekken in de trein had eh, genoteerd. Ja, dat was in de zestig jaar. Ja. Uh -huh. ja. Maar dat duurde ik ook niet meer. Ja, maar wat deed je toen dan? Ja, uh, dingen in de realiteit horen met een hele grote intensiteit En dat heb ik nooit meer teruggehaald dat, dat was een mooi, eigenlijk een mooie tijd dan, dan hoor je gewone gesprekken Maar die verhoor je dan als het ware verheven uh -huh. dat, was heel, dat was heel mooi Zou jij uh, een tekstje willen voorlezen van die boxers? Want... Nee, die heb ik net voorgelezen ja, maar luister, da daarnet voor de radio, luister, als je zit... Je oh zat ja, zwaar ja. Dit is voor, voor tienduizenden mensen die nu in de auto zitten. En die niet in die schouwburg zijn. En die stilstaan ook. Dan zal ik er nu eentje voorlezen. Ja. Die ik echt gehoord heb uiteraard, want ik heb niet verzonnen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat ik de realiteit belangrijker vind dan wat ik vind. Uh -huh. De realiteit is belangrijker. Komen ze op terug. Graag. Nou, niet graag eigenlijk. <lacht> nee. ja, <kom> nou. <lacht> je weet toch wat voor een prachtige links ik vroeger had? Nou, ik train af en toe nog wel eens met die jonge gasten, maar wat denk je? Ik sluit ze nog steeds de perspakkenpluggers. Ik duw ze nog steeds die links in de snoet. En ik ben er al 45. En mooi dat ze me niet geloven. Wat, zeggen ze? Jij 45? Goed, hè? Ja, ik wil er nog gelijk alleen. in. Wanneer heb je deze gesprekken uh, genoteerd? Ja, weet ik weet niet. Zet dat er voorin. Ja, wacht. Ik zoek het wel voor je op. Maar niet bokst je jezelf? Ja, oh, heb ik heel lang gedaan, maar ik praat nog steeds. Wat wil dat zeggen? Dat je een redelijk goede bokser was. Ja, maar, ja. ja, eigenlijk wel ja. Ja, ja dat ja. betekent het. Want als je ja. veel dreunen krijgt, dan ga je hersens toch echt... Uh... Dan ga je een beetje raar schallen. Ja. Ja. Waar, waar, waarom ben je gaan boksen? Nou, ten eerste omdat mijn vader het ook gedaan heeft. Had, die had het er altijd over. En uh, ten tweede, ja, het trok mij aan. Uh -huh. Maar ik weet nog ja. dat... Uh, elk jaar kwamen er ongeveer tien op, op zo'n school, op een bokschool. Tien nieuwe. En als er één bleef, was het veel. Want dan kreeg er eentje een dreun op zijn neus. En dan zag je hem al denken: Ik geloof dat ik volgende week niet kan. Uh -huh. <laughs> en dan bleven ze weg. Maar ik ben er gebleven. En waarom, weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Maar, maar ben je, vol, je bent een volhouder, dus? Ja, kennelijk wel, ja. Dat moet toch wel? Ja, maar. Maar kon je, kon, je, kon, je ook, kon je ook die discipline opbrengen toen je... Want je hebt een heel lang bij de Haagse Post gewerkt. Hè? Hm? En Betty van Garrel, die daar ook werkte... Die heeft weleens een verhaal opgeschreven over hoe jij dan achter je bureau zat. En dan hoorden ze je praten en dat ging ongeveer zo van... Ja, ik heb geen zin. Nou, ja, Je moet, jongen. Ja, ik heb geen zin. Ja, Maar je gaat nu wel. En dan even later hoorden ze je zeggen tegen iedereen... Ik denk dat ik even ga boksen. Oh, wees niet? Het Moet je luisteren. Die gozer tegen wie je vanavond staat, dat is een waardeloze drol. Maar pas op, het is een vechtjas. Oh ja? Is het een knokker? Het is een knokker. Boksen kan hij niet? Dus gebruik je benen, blijf in beweging, laat je links lopen. Die ga ik gek tikken. Denk om links, links, links en op je benen blijven. Ik heb honger. Luister nou, eikel. Wat heb ik nou gezegd? Ja, ik heb het wel gehoord. Tik, tik, tik van links en op mijn benen. Juist. En niet meevechten, hoor je me? Wat? Niet gaan klokken. Dat kan hij beter dan jij. Maar boksen kan hij niet. En dat kan jij wel. Laten we nog even wat eten. En om links, links, links. Mooi. Maar hoe, hoe, hoe onthield je die, die gesprek? Of maakte je... Ja, dat kan ik heel goed. Ja, kun je dat ja. goed? Ja, dat kan ik heel goed. Ja. Woordelijk. Ik heb ook uh, andere dingen gewoon... Ja, dat kan ik heel goed. Ja. Gewoon uh, niet noteren, maar wel daarna meteen noteren. Dat is iets wat toch een rode draad is in je, in je, in je loopbaan. Hm? He, dat, je zei net al, de realiteit is belangrijk. Ik ben niet zo belangrijk. Hm? Waarom ben jij niet zo belangrijk? Nee, omdat ik mezelf niet zo belangrijk vind. Ik, uh, ik, mijn gedichten gaat er ook niet over mezelf. Ik heb zelden ik in, in, in, in mijn gedichten. Want wie interesseert zich voor mijn gevoelens, als ik, die al, als ik die al heb? Maar ze interesseert zich wel, hoop ik, voor die uh, uh, gedichten die realiteit op zichzelf zijn. Maar uh, voor mijn gevoelens, dan denk ik altijd, ja, gaat een ander dan. Maar wat bedoel dat dan? Nou wat bedoel je nou met, met voor mijn gevoelens, voor zover ik ze heb? Je wordt toch wel eens gewoon wakker dat je boos bent of... Uh dat je zin hebt... Dan uh... ga ik geen gedichten schrijven. Nee, nee. nee oké, okay, dat bedoel je. Ja. En bovendien word ik nooit wakker met boos. Ik word wakker. En niet boos en niet aardig. En gewoon. Zo ik zelf ben. Uh -huh. Maar het is toch niet interessant voor andere mensen... hoe ik wakker word. En wat ik denk. En of ik een, iemand aardig vind of leuk vind. Of, wat, wat. Ik heb ook nooit uh, gedichten geschreven... Dat toen ik uh, pu puber was. Toen onbereikbare meisjes of zo. Kan mij het schelen. <laughs> wat bedoel je nou? Kan mij het schelen. Daar ga je zo die gedichten over schrijven? Maar was je, was jij, wat, wat, wat voor soort puber was je dan? Oorlog. Ja, wat wil dat zeggen? Dat je geen, puber, dat je geen tijd had om puber te zijn. Uh, heel veel pubers is, is gewoon ja, te veel vrije tijd, denk ik. Maar wij hadden geen tijd om puber te zijn. We ja. waren ook oudelijk hoor. Ze praten altijd over kinderen, maar wij waren geen kinderen. Uh -huh. Maar is dat dan... Hoe, hoe, hoe zag een dag van jou eruit dan in de oorlog bijvoorbeeld? Bomen jatten. Je moest elke dag een boom ja. Voor de ver, uh, verwarming waren er twee onderduikers. Uh, voor eten en elke dag een boom. Maar dus, dan zit je met een hele boom door de straat lopen, in stukjes uh, gezaagd ook natuurlijk. Nee, dat deed je thuis. Uh -huh. En je kon wel opgepakt worden. Ja, het was het risico van het zwak. Was je toen ook al iemand die goed om zich heen kon kijken, die goed kon maken. Kennelijk, ja? ja. dus dat weet je niet bewust, maar kennelijk. Nou, weet je, er schiet me nu een verhaal te binnen namelijk. We zitten toch de hele tijd daarover te praten, over, over, over hoe je de realiteit verslaat en, en, en, en waarneemt. Maar dat verhaal heb je wel eens verteld: dat je, volgens mij, kort na de oorlog een aantal uh, uh, Nederlandse SS'ers in een vrachtwagen zag staan. Oh ja. En een van die SS's, Nou, vertel maar wat een, wat een van die, hoe de situatie was en wat een van die SS's riep. Nou, we jongens, van aan de kant. En een van die jongens die schreeuwde: ze moesten jullie aan de hoogste boom ophangen. En, en dat een van die gasten... die op die, uh, uh, op die wagen stond... die zei... maar niet tegenstaande... en toen ging die auto weg. En toen dacht ik met een raar woord. Niet tegenstaande. Maar, uh, maar toen had ik een beetje al een idee van... ze hebben woorden. Ja. Want ja, in de oorlog waren ze... fysiek... vond je ze niet... Uh, had je een afkeer van ze. Maar... Ik was benieuwd later, heel veel later, uh, had ik de rijpheid om, uh, om die aan die woorden aan te horen. Ja, ja want dat is het wat je later hebt, uh, hebt gedaan. Heb je dat, samen met Hans Sleutelaar, die je van de Haagse Post kende, heb je iets gedaan wat, wat nog niemand had bedacht in Nederland. Namelijk dat je gewoon die Nederlandse. Dat je die SS'ers kon gaan interviewen. Ja, ja. En jullie hadden ook die mensen uitgekozen die, als ik het goed heb, die geen spijt hadden, hè? Nee die er nog steeds voor waren. En ik heb er psychologisch heel veel van geleerd, namelijk... dat je jezelf kan belazen. Ze geloofden heilig in wat ze zeiden. Mm -hmm. En ja, dat geldt voor veel mensen ook... Uh, re religies hebben dat ook natuurlijk. Het heilige geloven in... in... maar het had gevolgen. Het had gevolgen. Als je in de oorlog zo iemand tegenkwam, dan was het jij of ik. Ja. Maar, maar hoe, even voor de goede orde, hoe, hoe, hoe, hoe kwam je aan, aan die mensen? Hoe, hoe vond je ze? Oh, daar heb ik een jaar over gedaan. Precies een jaar over gedaan. Uh, via één man waar ik contact mee had. En die heeft mij verschillende mensen geleverd. En via die mensen kwamen we weer op andere. Maar we hebben ze. We hebben ze gekregen. Ja. Uh -huh. En dan zit, je, dan zit je bij iemand thuis en wat en en hoe en en wat vraag je dan ja dan nou een hele wederkang hoe, uh, hoe ze ertoe kwamen hoe ze hoe ze daartoe gekomen zijn uh, en waarom ze erbij waren en wat ze beleefd hebben en al die dingen meer man tegen man gevechten uh, ik weet nog heel goed dat één man zei ja maar daar praat ik niet over en toen dacht ik daar wil ik alles over weten en maar... toen heeft hij wel erover gesproken ik zou ik iets over vragen, maar we moeten eerst even de, de, de, de files noteren. ANWB. Er staan er nog drie. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... vier kilometer tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht drie kilometer. En de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen Hetere en knooppunt Ewijk, ook drie kilometer. En dat waren de ANWB-berichten. En dit is Brands met Boeken en dat... Programma, dit programma komt nu vanaf Poetry International in Rotterdam. We zitten hier in de Schouwburg, in de foyer. Aan het begin van het programma sprak ik met directeur Bas Kwakman. Ik praat nu met Armando, die hier te gast is. Hij won dit jaar de VSB Poëzieprijs. We hebben het over de realiteit, we hebben het over noteren... we hebben het over luisteren naar boxers, naar SS'ers, de oorlog. En Armando vertelt net dat zo'n man dan iets niet wilde vertellen... en dat jij dan denkt, ja, maar dat wil ik dan wel weten, maar... Hoe vraag je dat dan? Ja, god, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dan, dan kom je erop terug. Laat, je laat je eerst even over iets anders praten. En dan kom je erop terug. En dan... En dan vertelt hij alles. Uh -huh. En jij hebt de oorlog meegemaakt, hè? Wat is Moeten die... maken. Moeten maken. Dat is een goed onderscheid, ja. Ja, want er wordt altijd gesproken over fascinatie voor geweld en oorlog... Die heb ik helemaal niet, maar ik heb het mee moeten maken. Uh -huh. Wat is het meest gruwelijke dat je, je herinnert? Er zijn heel heleboel gruwelijke dingen, maar het heeft dan voor zin om het erover te praten. Nou, doe maar. Nee, dat doe ik niet. Doe je niet? Het nee. meest gruwelijke niet, ja. Maar droom je daar nog eens van? Nooit. Zijn het beelden die wel eens terugkomen? Wat? Beelden nee. die terugkomen? Nee. Dat nou, nee. niet. Maar het is wel voor jou heel belangrijk geweest later ook in je, in je bestaan, zeg maar, als bron waar je voortdurend. Absoluut. Uit ja, puut. Ja, terug... Ik heb er nooit uh, een nachtmerrie over of zo. Nee, in dat ik ben. Uh, Jaloers op mensen die nachtmerries hebben. Die hebben de leukste avonturen. In mijn leven. Ik heb nooit wat. En ik droom zelden. En als ik droom is het heel prosaïs. Uh -huh. Dan ben ik wel met de ene van de nummer, van de kwartet bezig. Maar heel prosaïs. Maar nooit uh, leuke nachtmerries. En bang? Ben je wel eens bang geweest in de oorlog? Nee, dat kan me niet niet maar misschien was dat ik dat uh -huh. jong. Ja, ik was geen... Maar, kijk, je doet er heel nonchalant over nu. Of het is misschien niet het woord, maar het Maar en nogmaals, het is wel iets wat, wat altijd weer gewoon in je werk blijft terugkomen. Absoluut. Hè? En Tuurlijk. wat je bij, ja. blijft zoeken. Op een gegeven moment ja, ben je ook naar Berlijn getrokken. Hè? Ja, en nogmaals, dat heb ik al zo vaak gezegd... omdat de oorlog een verheviging van de realiteit was. Dat is, je was uh, vriend of vijand... Je kon niet schipperen zoals nu. Uh, ik heb altijd het gevoel in deze landen dat we in sinds 1945 vakantie hebben. Maar in tussen 40 en 45 was het kon je niet schipperen. Uh -huh. je, was, je, je was iets. Heb je zelf ook dat gevoel dat je dat je, dat, dat je sinds die vakantie hebt en dat het dan niet meer echt. Uh, ja, dat de dingen niet meer ja. echt op het spel staan. Nee. Ja. Dat, is, uh, dat gevoel heb ik wel joh. Ja. Thompson. Maar naar Berlijn? Waarom ging je naar Berlijn? Omdat ik uitgenodigd werd. Uh -huh. Maar ik wilde ook naar Berlijn. Ja. Maar ik werd uitgenodigd door de DAD, dat is de Duitse Academische Ausstattsticht. En die uh, nodigde elk jaar een aantal mensen uit filmers, dus beelden, uh, beeldende kunstenaars en schrijvers. Maar, en, en ik ben een van de weinige die uh, gebleven is. Uh -huh. En ik woon er nog. Nu in Potsdam. Maar ik, ik woon er nog. Als je nou een tijdje in Nederland, ben je wel eens voor een paar iets langere tijd in Nederland? Ja. Nee, min ma mogelijk, maar, uh, maar uh, ik af en toe ben ik in Nederland. Maar dat, bijvoorbeeld nu? Ja. Ja, nee. Maar dat gaat op een gegeven moment weer, weer terug. Je weer, weer terug naar Potsen. Morgen? Morgen. Ja. Wat ga, je, wat ga je missen dan bijvoorbeeld? Nou, ik kan, ik kan daar heel goed werken, schrijven en uh, schilderen. Uh -huh. En ik heb een tuin. En Niet dat ik van heb van die tuin, nee, maar uh, hij is er. ik geniet ervan. Ja. Maar waarom kun je daar zo goed werken? Nou, omdat ik in Amsterdam geen atelier heb. En uh, dan moet ik altijd gehaald en gebracht worden. En dat stel ik zeer op prijs, uiteraard. Maar uh, daar hoef ik drie stappen te doen en ik kan uh, werken. Ik kan elke daar werken. En als jij wakker wordt, hè? dan word je wakker. Dan heb je geen nacht meer in gehad? Nooit. Nooit. Nooit? Je, je, je, je wordt huis. <laughs> en je bent... En hoe snel ga je aan het werk? Nou... dan nou, ik ga eens eten, als, ja. je, als je het goed vindt. Ja, dat vind ik goed. Ja. Maar daar doe je geen uren over. Nee, meestal niet, nee. Maar en daarna ga ik, uh, ja, ga ik schilderen. Ga, je gaat altijd ja. schilderen? Ja. Maar nee, ik heb wel altijd no hulp nodig, hoor. Maar uh, weinig en... en, en wat ik, voor hulp heb je nodig? Dus? Pak aan trekken, uh, naar links, omkeren, schilderij. Dus je hebt, als je in je atelier bent permanent een assistent bij je die dat, uh, ja. die dat voor je ja, doet? Ja, die ik kan, op, kan roepen. Ja. Ja. Die daar gewoon in, in die ruimte ergens aanwezig is. Dus ja, ja, even te doen. Ja. Alleen hoe dan... kan ik het niet. Vind je dat frustrerend? Of heb je daarmee neergelegd? Ik ben neergelegd. Ja? ja. Ik kan niet zo doen, dus niks, niks aan te doen. Ik leef nog. Ja, je leeft, maar ik bedoel, geen, geen, geen, geen, geen woede over de vermoeidheid. Ja, nee. Dat je moeilijker kunt lopen, dat je niet meer. Ja, ja boksen kan ook niet meer. Ik bedoel, dat. Nee, dit voor ze. <laughs> ja. nee. nee, dat niet. Geen weemoed. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik, ik hoef wel vlijtig. <laughs> maar, uh, maar dat ben ik gewend. Dat is, uh, dat is geen, uh, geen opgave. Ho hoe lang werk je dan? Als je... Want je, je schildert dan? Uren. uren. Ja. Ja? Ik ben niet iemand die zijn stoelen achteruit schuift en een kopje koffie drinkt. Zo. Ik drink geen koffie. Ik ben de enige Nederlander die geen koffie drinkt. En, uh, Waarom denk je dat niet? Omdat je daar. Uh, dus niks van niks af vind. En bovendien, ik heb er geen geduld voor. En ik ben, ook, ik ben voor ook Gezelligheid, type... niet? Nee, ik hou niet van gezelligheid. Nee. Ja. En ik. Uh, dat dan... Ik ben ook geen type die ze stoel achteruit schuift. En een beetje gaat kijken. En zo... Ik, ik wil weten hoe het afloopt. Ik, het is net als het lezen van een crimie. Ik wil weten wie het gedaan heeft. Uh -huh. En ik, weet, ik wil weten hoe het schilderij eruit gaat zien. Hoe lang werk je gemiddeld aan zo'n schilderij? Vier, vijf uur achter elkaar. Ja. En, en dus, dus op een goede dag maak je twee schilderijen? Twee schilderijen op een dag? Ja, acht uur? Nee, Nou, ik zit even te nee nee, nee, nee, zo lang werk je niet. Nee, nee daarna ga ik lekker slapen. Nee, nu. Heb je geduld met je schilderijen? Of is het ook wel eens zo dat je denkt: van oké, okay, dit wordt helemaal Nee, ik heb nooit geduld. Nee? nee? Ik ben altijd uh, haastig. Ja. Kun je streng zijn voor jezelf? Ja. ja. Dat verbaasde me toen zo, toen een toen, toen enorme partij schilderijen van jou in de fik waren gevlogen. Dat je daarover. Ja, dat is heel moeilijk. Dus dat. Is, dat... Ik ben niet iemand die daar ons te boven is. Uh, ik, dat weet je dat het me nu nog na jaren gevraagd wordt... Uh, heb je het al een beetje kunnen verwerken? Jezus Christus. Maar ik, natuurlijk vind ik het jammer. En de, Die hele tentoonstelling is verbrand. En er waren dertig schilderijen van mij bij. Ja, jammer. Heel erg jammer. Telafie, maar kan uh voor. -huh. Jammer. Maar wat heeft, wat heeft het voor zin? Moet ik je tranen uitborsten of zo? Voor mij hoeft het niet. Nee. Maar het zou ook kunnen betekenen dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat de handeling wat dat betreft voor jou, zeg maar, het, het maken van de dingen, net als boksen of, en, en, en noem maar op, gewoon belangrijker is dan, hè? als dat is, is het gewoon klaar. Is het voorbij. Wat? Het werk. Welk, hoe bedoel je? Nou ja, dat je er gewoon afstand van kunt nemen. ook Dat weg is. Dat je weer verder moet. Met, met ja, maar dat heb je ook als je het verkoopt. Dat doe je er ook afstand van. Uh -huh. En wat dat betreft ben ik ontzettend corrupt. Ik, ik neem er wel eens voor om iets te houden. Maar als iemand het wil hebben, dan gaat het weg. Maar... Nee, dat heb ik, ik Bovendien, ik heb niks van mezelf hangen. Ik, ik hou niet van ze. Uh -huh. Ik, ik maak ze en ik bewonder ze, maar ik hou niet van ze. Heb je ook eens een keer gezegd, hè? dat klinkt dan heel coquet... maar dat is waarschijnlijk helemaal niet zo Nee, bedoeld. ik, ja, ik, ik hou... ben ik niet coquet. Nee? nee? Ik hou niet van Armando, zei je. Nee, ik hou niet van... Dat moet ik wel. Ja, zeg ja, ja, het maar. maar uh, ik hou niet van mijn thematiek. Uh -huh. Dat doe ik met tegenzin. Heb je dat met die poëzie ook? Ja. Dat je... Ja. Hier, je... ja. ja, lees maar. Dan wil ik de, op het water. Op het water. Boten die behoedzaam botsen. En verlaten planten. Boten die zich willen kennen in hun eigen aangezicht. En zich regelmatig wentelen. Planten die veranderen en wankelen op het water. Wanneer dienen die gedichten zich trouwens uh, uh, vaak aan? Hoe gaat dat? Ik bedoel, je zit te schilderen. Het dat schilderen, dat doe je gewoon een aantal uren per dag. Maar die gedichten? Oh, dus, die kan elke uur elke van de dag kan het uh, zich aandienen. Dat, er die... dat, uh, is geen, geen, geen wet voor. Maar heb je een notitieboekje bij je dan? Ja. Altijd? Ja. Nu ook bijvoorbeeld? Nee, nee. Maar, ik, uh, maar ik heb altijd uh, een notitieboekje bij me. Schrijf je ook nog wel eens op wat mensen uh, uh, uh, tegen je zeggen? Nooit, nee, nee. Ik heb geen angst. Nee, dat heb ik niet. Nee, nee maar daar ben je mee gestopt, want je, in Berlijn heb je dat natuurlijk ook nog een hele ja, tijd ja, gedaan. Heb he? ik ook, ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Stadio. Dit, is, dit zijn, mijn, zijn mijn tijden voor straks. Wat dacht jij dat het een petitie voor jou was? Nee hoor. Nee, maar even, even, even over Berlijn nog. Je ging daar naartoe. Je werd uitgenodigd. Je dacht ook: van nou, dit is een plek waar ik, waar ik wil zijn. Het heeft ook met die. Het was oorlogen. al vlak na de oorlog wilde ik aan naar Duitsland. Ik, ik, want ik was nieuwsgierig ja. luisteren, Hoe ze zich gedroegen. En dat heb ik ook al. ...tauzenmalen gezegd... ...en ik heb het ook opgeschreven... ...mijn eerste verrassing was... ...aan de grens... ...dat ze normaal praten. Ja, net als en niet die tegenstaande... Ja, had. ...en ja. niet, niet tegen elkaar schreeuwden. Dat was gewoon. Maar dat ze... ...hé, hey, ze te praten. Ja. Maar hoe was het toen je in Berlijn woonde... ...en wekelijks ook voor de NRC... ...dat daar thuis daar die prachtige verhalen schreven... ...die ook ja. vaak regelmatig gebaseerd waren... ...op dingen die je hoorde... En dan ging je op een bankje zitten. Ja. En dat was natuurlijk ook zo dat... Ja, maar je had, altijd meteen, je had meteen altijd een goed gesprek met, met iedereen. Dat heeft ook te maken met dat, dat, je, dat je echte, oprechte belangstelling hebt. En dan, dan praten ze honderd uit. Uh -huh. Ik heb er nooit last van gehad dat ze het dicht sloegen of zo. Nee. Dat komt dan vervolgens ook bij natuurlijk, dat als je dan te maken hebt met iemand die al wat ouder is, dan weet je gewoon dat er een oorlogsverhaal is. Ja, altijd, altijd, altijd. En ik had er zo'n, uh, als ik bijvoorbeeld een, een taxi had, ergens in een, waar nog in Nuremberg bijvoorbeeld, en, uh, en, ik, en ik zag dat die gozer de goede leeftijd had voor mij, dan uh, begon ik, deed ik meteen onnozel van is die stad erg verwoest geweest. Ik wist, ik wist natuurlijk wel dat hij vroegst was. Maar ja, ja zei en heeft hij het meegemaakt? Nee, ik was aan het front. Dan had ik het. Ja. want Want? Dan zei je, en wat deed je daar? Ja, ja daar, daar ging hij uitgebreid over het front praten. Heb je daardoor, heb jij, heb jij nou. je hebt zelf niet aan het front gezeten. Maar heb je een goed beeld gekregen van hoe die oorlog er uiteindelijk. Uitzag hoe die rook, hoe die, hoe die was, door al die dingen. Ik denk het wel, ja. ja. Ik heb er veel over gelezen en veel over gehoord, uiteraard. Ja. Ja. Maar ja, wat schiet je ermee op? Ja, wat schiet je ermee op? Ja, maar dat Niks. Nee, nee, maar dit is toch wel... Kijk, ja, Nieuwsgierigheid Is dat het? Ja, ik denk het wel. Want je kunt namelijk ook denken, ja hoor eens, ik heb die oorlogs... Je verdiepen in die mentaliteit. Dat, je het mee, dat, je, dat zij het hebben mee moeten maken. En wat heeft hij je nou geleerd uiteindelijk niks, over ons? Niks. Nee? Nee. Ja, misschien mij persoonlijk wel. Maar leert een mens wel eens iets? Nou, maar wat bedoel je jou persoonlijk wel? Ja, dan zou ik die gedichten die schilderij niet kunnen maken. Uh -huh. Ik denk dat het uh, daarin wortelt. Maar ben je wantrouwender geworden daardoor? Dat zeg was maar. ik al. Was... Maar ja. kon niet erger nog, bedoel je? Nee. Kunnen we niet ophouden, eigenlijk? Nee, want ik ja. wil dat je nog twee gedichten voorleest. Waarom wil je ophouden? Omdat het me verveelt. Leeg. Mag je dan voorlezen? Dat is goed. Leeg. Hoe je... Hoe er ook gezocht en gestreden werd, nee. Er bleek geen plaats meer voor gevoelens in dit lege gebeente. Geen droefheid, geen gezang, geen gespartel. Nee, slechts wanhoop kan dit versleten gestel verlossen. En dan mag je tenslotte ook die nog even doen. Dat heb je goed uitgezocht? Letsel. Ondertussen wordt het pad verhard, de toegangsweg belemmerd. De zeggingskracht naar een heftig handgemeen. Een onvermijdelijk verblijf in een afgebakend bos. De open plek voor een letsel. Dank je. Ik sprak met Armando in Brandsmit Boeken en hij was hier vanavond te gast op Poetry International en dit jaar verscheen van hem Ze Kwamen. En hij kreeg dit jaar de VSB Poëzieprijs voor gedichten 2009. Je hebt overigens volgens mij in je leven nog nooit uh, in zo'n korte tijd zoveel gedichten achter elkaar geschreven. Nee, nee, inderdaad niet, maar geloof me het is geen pretje. <laughs> Ik geloof niet aan. Maar, Meen je dat nou echt? Geloof, ja, dat ben ik echt. Ik, ik, waarom is het geen pretje? Ik heb wat anders te doen. Nou, dat blijkbaar niet. Nee. <laughs> nou, <laughs> Dank je. Discipline. Discipline, dat is het. Ik ga tenslotte in dit programma nog even praten met Erik Lindner. Want de literaire tijdschriften krijgen geen van allen nog subsidie. En net op de valreep verschijnt er een nieuw blad. Terras. Vertel Erik, je bent een van de redacteuren. Wat is de bedoeling van dit tijdschrift? Wat willen jullie? Nou, wat ik uh, met Terras wil en beoog... is een, uh, een grote ruimte voor internationale poëzie. Is proberen aan te sluiten bij uh, wat er in andere landen op de wereld gebeurt aan poëzie. En uh, niet alleen in Nederland blijven. Uh, wij zijn ons compleet onbewust toen wij dit uh, begonnen. En ik, als ik wijzig, dan heb ik het over Jan Baken, Mischa Andries. Helen Gelens en uh, Kim Andringa en Mick Swanborn. We zijn ons compleet bewust geweest van wat ons te, boven het hoofd hing... van um, bezuinigingen of dat de tijdschriften weg zouden moeten gaan. We zijn gewoon begonnen met een, uh, een blad. En het blad uh, bouwt voort op uh, Raster. Dat heeft een uh, paar decennia bestaan. Dat moest ophouden in 2008. Dat vond ik zelf een heel erg goed blad. Uh, goed, dwars, breed, internationaal niet één of twee gedichten presenteren, maar gewoon tien met een goede inleiding, dat je echt iets, iets goed leert kennen, telkens dingen brengen die je nog niet uh, op het spoor bent gekomen. En het ja, heeft mij altijd, uh, ik snapte dat we dat niet konden overnemen, om het zo te zeggen. Uh, het was echt van een paar mensen zoals Jacques Vogelaar en, uh, en, en Carmichel op het eind en, en Willem van Toorn. Maar Nadat het tijdschrift Raster verdwenen is, heb ik wel naar manieren gezocht van... Ja, hoe kan je opnieuw zo'n soort brede ruimte creëren in deze tijd. En uh, door veel mensen erbij te betrekken en nou, niet te uitgeven, maar gewoon wel zelf dingen te gaan doen... is er uiteindelijk terras gekomen. En dan wil ik dat jij even iets voorleest. Uit, want dit tijdschrift bevat nu, dus het eerste nummer. Nul nummer. Het nul nummer zelfs nog. Het is nog niet eens een nummer. Nou, het is een nummer bevat heel veel vertaalde poëzie. Dit bijvoorbeeld vond ik heel mooi. Bos onderweg, van wie is dat? Pagina 38, Lars Gustafsson, vertaald Lars door Bernlef. Kijk, hier is poëzie voor. Ik, uh, ik zag Lars Gustafsson een, een paar maanden geleden in Utrecht uh, en daar was Bernlef ook. En die twee kennen elkaar heel goed en dat, ja, ik vind hem een prachtige dichter. En hij kwam vooral om over zijn roman te praten. Maar als die twee elkaar zien op het podium, die zitten alleen maar te klitsen. Dus hij, er waren vijf nieuwe gedichten van hem vertaald. En uh, die heeft hij helemaal niet voorgelezen. Dus ik ben meteen achter ze aangerend van, ja, mag ik die hebben van mijn blaadje? En dat vind ik wel leuk om te doen. van ja, Gewoon uh, scouten, mensen teksten vragen. En um, zodoende hebben we de nieuwste Lars Koestafsson. Dit is Bos onderweg. Iedere nacht, klokstrak, elf... Komt het dode bos voorbij. Zorgvuldig verzaagd en gestapeld op de vele treinwagons. De trein is lang, heel lang. Eens zong de aanwakkerende wind door alle kruinen van de bomen. Mooi, zoek. Russell Edson er ook nog even bij. Lees jij, veel, lees jij poëzie van anderen? Op het ogenblik niet ja? meer, vroeger wel. Vroeger wel, wat las je vroeger bijvoorbeeld? Ik was de 50 dus. Uh -huh. Loetjebert. Onder andere, ja. <kliek> maar, maar dat is opgehouden, want? Geen tijd. Dat is het? Ja. Als je wat leest, wat lees je dan het liefst? De, de, de, de, de, dan deed ik niet aan poëzie te denken. Biografie, Biografieën. Uh, ja? Beschouwingen over de oorlog. Ik heb heel veel, heel veel in mijn leven gelezen. Heel veel gelezen. Maar biografieën vooral, wat is de laatste die je hebt gelezen? Over Toetampton. Aha, Maar altijd ook weer toch op de een of andere manier met de oorlog. Benoet Hamson was fout ook, hè? Eh. hartstikke fout. Maar het is een hele goede schrijver. Ja. Uh, ja. Russell Edson. Wie is dat? Russell Edson was in uh, 1995 op Poet International. Het was echt een, een, een grumpy old Amerikaan die teruggetrokken leeft... Uh, K. Michel, zijn vertaler, vertelde dat hij toen uh, af en toe, als er geen drank was, ging hij vierkantjes door het gebouw lopen, totdat hij ergens weer wat te drinken kon krijgen. Um, het, het, hij is bijna niet uh, te, te strikken voor een festival. Het is echt een geluk geweest dat uh, Poetry hem uh, naar Rotterdam heeft kunnen halen. Uh, ja, hier staan elf uh, nieuwe gedichten van hem in. Uh, dit is het gedicht is een beetje bloederig, maar het is tegelijkertijd ook komisch, geloof ik. Het heet uh, een opera componeren. Er was een oude vrouw die een opera componeerde voor haar overjas, terwijl ze een spijker in de deur sloeg met haar voorhoofd om daar haar overjas aan op te kunnen hangen. Terwijl haar hoofd pijn begon te doen, zei zij: Leid geen pijn, jij varken. Maar haar hoofd begon te gillen. Nog even, Erik. Uh, die tijdschriften zijn nu allemaal opgeheven. Dat wil zeggen, uh, de subsidies daarvan, uh, daarvoor die, die worden opgeheven. Maar jullie gaan gewoon door met dat blad natuurlijk. Want dat kun je ook zelf gaan organiseren. Ja, ja de, de, de tijdschriften zijn nog niet weg. Pas in 2013. En er komt nog, denk ik, veel protest. Uh, je moet alleen op een heel andere manier die tijdschriften gaan maken... En dat betekent dat we... Ik, ik maak gewoon heel graag zo'n boekje. Ik heb ooit beloofd een nummer een internationale poëzie en nu is het er. Het is gewoon een belofte. Maar we gaan door en ik denk dat je op een website nu wel door moet. Ook al is internet een groot gevaar voor poëzie vind ik. Voor auteursrecht, voor uh, een nieuw kwaliteitsfilter aan te brengen met alles wat er op internet is. Toch maken we een website, terrasterras.nl, waar we nieuwe nummers gaan bouwen. Smisse Andries is begonnen met een gereedschapnummer. Daar komt gewoon elke week een tekst bij... En in december heb je weer, weer zo'n, uh, om het stom te zeggen, een printout, een boekje, nou, het liefst weer mooi uitgegeven. Dus je kan, je kan op die website volgen van, hé, hey, wat komt erbij? Waarschijnlijk niet alles wat op die website komt, er komen ook films bij. Of sommige dingen vinden we uiteindelijk toch niet bij dat boekje passen. Niet alles wat op die website komt, komt uiteindelijk ook erin. Uh -huh. Maar het is volgens mij een manier om uh, mensen te laten zien. ook weer om jongere mensen wel bij literatuur te krijgen, want die tijdschriften zijn heel moeilijk aan te, aan te, te slijten. Ik bedoel, je bent vindbaarder op internet dan in een soort hoekje van de boekhandel van de uitgeverij. Het is toch een manier om weer door te gaan. En ja, uh, om het over subsidies te hebben, tijdschriften uh, niet meer, maar digitalisering wel. Dus het is ook gewoon een truc om te blijven bestaan natuurlijk, volgens mij. We blijven gewoon altijd bestaan. Bas Kwakman, dit festival duurt nog tot en met zondag. Zeker. Je mag proberen uh, de mensen hier nog naartoe te lokken met wat er bijvoorbeeld morgen en overmorgen... Hier is, maar dan moet je een paar dingen noemen die echt ontspannen naar Rotterdam. Ontspannen. Ze moeten als een idioot hierheen komen rennen, want we hebben een uh, prachtig programma. We hebben ervoor gekozen om uh, de vrijdag, zaterdag en zondag, vandaag is de eerste dag, een uh, heel compact programma aan te bieden, waar uh, eigenlijk vanaf smiddags al van alles te kiezen is. Als u bijvoorbeeld morgen 18 juni naar Rotterdam komt, u kunt eerst even een bezoekje doen aan Blijdorp, omdat er dichters in Blijdorp voorlezen. Les Murray gaat een lezen en een interview doen. Heel bijzonder als Les Murray uit Australië hier in Nederland is. Het is nog de kans om hem te zien. Eugène Savitskaya, een Belgische dichter die lange tijd miskend is, maar die nu herontdekt is mede doordat wij hem hebben uitgenodigd. Hij heeft een prachtig interview over taal en kunst. U kunt Roemeense poëzie horen. In de opening is er al, zijn er al een paar Roemeense dichters uh, hebben een aantal gedichten gelezen. En dat heeft al veel effect gesorteerd. Dus wilt u meer van hun horen, kom zaterdag naar Rotterdam. Um, interviews met de Nederlandse dichter Jacob Groot. Uh, Rotterdammers festival festivaldichters. Zondag. Zondag. Nog twee dingen van zondag. Twee, een masterclass poëzie lezen. Hoe lees je poëzie? En wie geeft dat? En Cotton. Daar moet u echt heen. Dat is echt van belang. Een interview met Robert Haas. Een interview met Tron Trang. Roberto Goaros, Een van de meest bijzondere gasten die dit festival ooit gehad heeft. Daar is een special over. Pak het de wereld niet af. Een gesprek tussen Willem-Jan Otten en een gesprek met Admiel Kosman. Over de plek van religie in, religie in hun poëzie. Daar heb ik al een voorgesprekje gisteren hier in de hal van gehad. Dat is prachtig. Een interview met een Russische dichter, Ken Cheyev. En de poëzie, ik, ik stop nu, de poëzie van Bertolt Brecht. Pak ons de wereld niet af. En de poëzie van Bertolt Brecht. Nou, dat brengt ons weer terug bij Duitsland, Armando. Bertolt Brecht, dat hoort er helemaal bij. Wanneer komt er van jou een uh, expositie weer? Die is er al. Waar? In Haarlem en eentje in Berlijn. En eentje in Tokio. Enzovoort. Tokio, Berlijn, Haarlem. Ja. Dank Armando, dank Erik Lindner, dank Bas Kwakman. En dit was Brans met boeken rechtstreeks vanuit Rotterdam, vanuit de Foyer van de Schouwburg waar Poetry International is. Straks na achter gaat Max hier verder met twee dingen. En wij zijn de volgende week vrijdagavond weer tussen 7 en 8 uur op Radio 1. Tegenwoordig ook alles. En carrière maken, en voor de kinderen zorgen, en het huis op orde houden. En nu is op zondag uitslapen er ook niet meer bij. Want zondagochtend hoort u in Dit is de Zondag... alles over hoe u dat allemaal kunt combineren... en daar ook nog een beetje gelukkig bij te blijven. Zondagochtend, tussen 7 en 8 uur, tijdens uw vaderdagontbijt. Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Festival Klassiek verandert dit weekend de binnenstad van Den Haag in één grote concertzaal. Met meer dan tachtig concerten en voorstellingen. Voor iedereen. De Avro is erbij. Met morgen om kwart voor negen het Hofijverconcert op Nederland 2. De Burmeese bevolking leidt al bijna 60 jaar onder een militaire dictatuur. Meer dan 1 miljoen mensen zijn van huis en hart verdreven en op de vlucht voor geweld.